Maud met het NOS-journaal. Terreurverdachte Salah Abdeslam is aangeklaagd voor moord met terroristisch oogmerk. Hij wordt over een paar weken uitgeleverd aan Frankrijk. Maar hij gaat dat aanvechten, zegt zijn advocaat. De Belgische premier Michel liet eerder weten dat Abdeslam over een paar weken naar Frankrijk gaat. Want de procedure kost even tijd. Abdeslam werd gisteren opgepakt in Molenbeek. Hij zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Parijs afgelopen november. In heel Turkije zijn veiligheidstroepen uiterst waakzaam om nieuwe aanslagen te voorkomen. Vanochtend kwamen bij een zelfmoordaanslag in Istanbul zeker vijf mensen om het leven. 36 anderen raakten gewond en zeven van hen zijn er slecht aan toe. Onder de gewonden zijn buitenlanders, maar er zouden geen Nederlandse slachtoffers zijn. De aanslag was in een winkelstraat dicht bij het bekende Taksimplein. Nederlanders die in Istanbul zijn krijgen het advies daar weg te blijven. Op de Waalbrug bij Ewijk hebben vijf bouwvakkers een uur lang op grote hoogte vastgezeten. Ze waren aan het werk op een stijger toen beneden brand ontstond. De rook trok door de stijger als door een schoorsteen doordat er doeken omheen hingen. De mannen zaten al op 25 meter en om aan de rook te kunnen ontsnappen moesten ze nog eens 15 meter klimmen. Op die hoogte hangen geen doeken meer waardoor ze frisse lucht kregen. De brandweer had het vuur snel geblust waarna de bouwvakkers weer naar beneden konden. De Wielerklassieker Milaan Sanremo is gewonnen door de Fransman Arnaud Demar. De renner van FDG eindigde voor de Brit Ben Swift en de Belg Jurgen Roelands. Maarten Chalinge speelde lang een hoofdrol in een kopgroep, maar kon in de finale geen rol van betekenis spelen. Het is voor het eerst sinds 1995 dat een Fransman Milaan Sanremo wint. Het weer vanaf wat opklaringen, het koelt af naar een graad of vier. Morgen opnieuw een grijze dag met kans op motregen. Het wordt zo'n 8 graden en maandag veel bewolking met regen. En dit was het nws Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met nu, de Euro Breakdown. Bij zo'n 1200 radiostations, meer dan 1000 hitlijsten.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 Dit is het 20ste jaar gaan Aflevering 12 maakt het vandaag vrijdag 18 maart 2016. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar een nieuwe aflevering van de Your Breakdown hier op uh, CFM Zandvoort. Deze week hebben we 15 stijgers, 11 zittenblijvers, 13 dalers en maar één nieuwe binnenkomer. Eentje maar, ja, eentje maar. Kan er ook uh, niet meer van maken. Ariane Grande uh, die, uh, komt de lijst weer in. En we zeggen gedag tegen Sigala met de uh, Sweet Love In. En de de stijger van deze week is Aluna George aan met Popkaan... met uh, I'm in control, maar liefst uh, 12 plaatsen gestegen. En de snelste daler deze week is een handel van uh, maan... met de Perfect World 20 plaatsen gedaald. Maar die is op de voet gevolgd door uh, Jess Glim. met Take Me Home... met 18 plaatsen naar beneden. En ik doe het niet alleen uh, vandaag. Tegenover me zit weer Sander uh, Lijstje. Goedemiddag. Goedemiddag, jongen. Hoe is het? Ja, goed. Heb je er weer zin in? Ik heb er weer zin in. Ja, echt waar? Ja. We gaan we vandaag allemaal doen? Want jij hebt weer alle 40 nummers uh, op een rij gezet voor me. Ja, dat klopt helemaal. En uh, we hebben een speciale gast in de studio. Ja, dat heb klopt. Heb je hem ook. al gezien? Kijk, daar is hij. Onze race-expert, Tim Koemans. Ja, het Formule 1 seizoen uh, zit er natuurlijk uh, aan te komen. Die is uh, vannacht uh, van de start gegaan met de vrije trainingen. En uh, daar gaat uh, Tim straks uh, rond de klop van half uur alles over vertellen. Als er eentje het weet, dan is het Tim wel. Ja, dat klopt zeker. En dit weekend uh, is het ook hartstikke druk in het dorp. Want daar weet jij zeker weten meer van. Ja, dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk de 30 van Zandvoort aanstaande zaterdag. En we hebben de zandvoort katwijk zandvoort -Rijs. En aanstaande zondag hebben we de sequieren Ook nog? Ja, het is weer een uh, sportvol weekend. Het is een uh, druk weekend uh, hier in het Zandvoortse. Niet alleen hier in het Zandvoortse is het druk, ook tijdens uh, deze uitzending. Want uh, zoals gisteren uh, na menig ander heeft uh, kunnen zien op uh, Facebook... Uh, heb ik een kleine promotie gemaakt uh, voor de livestream uh, van vandaag op uh, Facebook. Nou, Kijken of we uh, het record van uh, vorige week kunnen gaan verbreken... Nou, dat moet vast wel lukken. Mocht je nou kijken of mocht je nou luisteren en nog niet kijken... ga dan even naar uh, facebook.com-eurobreakdown. Like meteen de pagina en deel het bericht. Deel de livestream, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen gaan kijken. Dus uh, delen mag, hè, jongens. Kijken er uh, pas acht. Maar dat gaat straks wel goed komen. Hé, hey, we gaan beginnen met de top 40 uh, van uh, deze week. We, zoals ik al zei, we één nieuwe binnenkomen. Maar de top drie van de vorige week is mij een beetje ontgaan. Ik weet niet meer hoe die eruit ziet. Ik ook niet meer. Maar daar hebben we een hele mooie uh, geheugensteun voor. En dat is namelijk deze. Nummer drie. Number 2 Got a feeling that I'm going under But I know that'll make, make it, it Moment. Cherish this De Euro Breakdown op Fredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Op 3 Heilis, Steinveld met Love Myself. Op 2 soms Sean Mendes met Stitches. En Xavier Rad met Fallout. De stand stond op uh, nummer 1 vorige week. Nou, benieuwd hoe de top 3 deze week eruit ziet. Luister dan kwart voor. Ik kon net misschien even niet afmaken. Dit is de nummer 40 van deze week. De Chainsmoker samen met de Roses. Het prachtige nummer: Roses blijven zitten in hun achtste week. En ze hebben er uh, nou, toch uh, bijna de helft uh, gehaald. 25 met een uh, hoogste notering, de Euro Breakdown. Wij gaan door met de nummer 39 in handen van uh, Adam Lambert. Ook van zo'n force uh, programma ooit eens een keer aan meegedaan. En uh, toch betekent dat het een uh, goede hit kan maken. En goede artiest uitkomen. De nummer 39 van deze week. Enam Lambert met another Lonely Night. Alone in the dark. Nummer 2 was de hoogste notering voor deze man. Desalniettemin de blijft het een prachtige plaat. Waar ik kan zeggen: van. Uh, Hij mag er voor mij nog wel even inblijven. Hey, zit je nou uh, lekker thuis uh, te luisteren naar de radio, uh, naar uh, ZFM, naar de Euro Breakdown toevallig? Pak dan ook even je tablet, telefoon of je computer erbij. Open even je browser en ga dan naar facebook.com-eurobreakdown. Dan kan je gewoon de livestream uh, volgen. Je hoeft geen Facebook daarvoor te hebben, wist je dat? Ja, dat wist ik. Oké, okay, ja, want mijn vader bijvoorbeeld, die heeft geen Facebook. En dus die zegt, uh, ja, wel leuk en lief en uh, schattig allemaal. Maar kan ik het niet gewoon ergens anders zien? Want ik heb geen Facebook. Ja, die mensen bestaan nog, die ja, geen Facebook hebben. Ik, dat klopt. <laughs> ik vond het heel uh, wonderbaarlijk, maar uh, ze bestaan. Maar ga gewoon naar facebook.com-eurobreakdown... en dan uh, kan je het ook gewoon volgen zonder problemen. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag.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 I'm haunted or oh, falling. You say space will make it better and time will make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted.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 Deze week op uh, 34, vorige week soms nog op uh, nummer 16. En ze staat alweer 18 weken lang in de lijst. En dan maakt het de 1 na snelste daler uh, van deze week met maar liefst uh, 18 plaatsen ook. Even zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer en ook tevens de laatste nieuwe binnenkomer. Het zal het ook dan de enigste zijn, nou, hoogstwaarschijnlijk wel. En uh, het nieuwe binnenkomer is in de handen, zoals ik al zei, van uh, Ariana Grande. Nou, wie kent er niet? De Amerikaanse zangeres Ariana Grande Hera zoals het officieel heet. Uh, begon haar loopbaan uh, als actrice in de musical 13 en in de serie uh, Victorious uh, van uh, Disney. En ondertussen plaatsen ze op uh, YouTube verschillende covers. Uh, waaronder uh, die van uh, Only Girl in the World van Rihanna en Hurt uh, van Christina Aguilera. Nou, in 2011 uh, waren er al uh, nummers uh, van haar verschenen. Maar uh, wordt uh, de Way, die ze uh, samen maakte met McMillan in het voorjaar van 2013 pas echt haar doorbraak? Aan nou, de Top 40, in de Nederlandse Top 40... komt de nummer op de 28ste plaats terecht. En de opvolger daarvan, Baby Eye, die blijft uh, steken in de tipperaden Die komt uh, helaas uh, niet verder. Nou, ze hebben veel andere hits daarna gehad. Onder andere met uh, Nicki Minaj en uh, Jessie J. En uh, met uh, Z bijvoorbeeld, Break Free. Nou, we kennen ze allemaal wel. Ze hebben allemaal uh, in de Europese top 40 gestaan. En in de Nederlandse top 40. En in de Billboard Hot 100 van Amerika. En ga zo maar door. In 2016, dus dit jaar, werkt zij samen met uh, Nathan Sykes... als ze een van zijn nummers over en over again een uh, duet du du du van gaat maken. Nou, op 20 mei verschijnt haar uh, derde album... Het album heet uh, Dangerous Woman, waarvan de titeltrack uh, twee maanden voor die release verschijnt. En uh, die is uh, zojuist uh, verschenen en uh, binnengekomen in de Europese top 40 op een hele mooie 33e plaats. Dit is Ariane Grande met haar nieuwe single. Dangerous Woman op 33. Nieuw binnengekomen in de Your Breakdown hier op uh, CFM Zandvoort. Leuk dat je luistert. Tot 5 uur zijn we bij je met de top 40 van Europa. Don't need permission, made my decision to test my limits Cause it's my business, God is my witness, stop what I've finished Don't need no holder, taking control of this kind of moment I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open All that you got. gonna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 ZFM Zandvoort. Leuk dat je kijkt en luistert. Hey, het is half vier, tijd voor... CFM uh... Race Radio. Pit Report. Bit Report. Ja! En dat doen we met uh, niemand, uh, niemand minder dan onze enige echte Zandvoortse raceheld, uh, Tim Koemans. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. Goedemiddag, het Ja, goed. Ik heb er zin in. Formule 1 seizoen staat weer voor de deur. En uh, ja, er is een hoop gebeurd de afgelopen winter. Het is een okay. korte winter geweest. Dus er is veel te vertellen? Nou, brand maar los. Ja, uh, seizoen 2016... Um, we hebben een aantal nieuwe zaken op de kalender. Um, ja. Daar beginnen we natuurlijk even mee. We gaan voordat we meteen naar het aankomende raceweekend gaan. Uh, gaan we eerst wat dingen vertellen wat er gebeurd is de afgelopen maanden. Um, allereerst werd duidelijk dat uh, de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan op de kalender is toegevoegd in Baku. Uh, volledig of All nieuw, Places. Of All Places. Uh, <laughs> volledig nieuw uit de grond getrokken circuit. Um, ja, we zijn erg benieuwd uh, hoe dat gaat lopen. Mm -hmm. Eén leuk feitje aan de Formule 1 van Azerbeidzjan. dat vindt plaats tijdens de 24 uur van Le Mans. Oh, en dat er, wordt lastig. Dan is er één man in het Formule 1-veld... Um, en de kenners weten dan meteen over wie ik het heb... dat gaat over Nico Hulkenberg, uh, de Duitse coureur van Force India. Um, die baalt ervan, want die heeft vorig jaar de, de 24 uur van Le Mans gewonnen... en die kan dus nu niet meedoen omdat hij in Baku zit. Ja, kan hij dan niet zeggen van... ik doe de Formule 1 niet mee, ik ga de Le Mans nee, rijden? Nee, dat kun je qua sponsor, uh, sponsoring kun je dat niet doen. Jammer. Dus, um, grote, hele grote kans dat hij Le Mans gaat overslaan dit jaar. Um, verder is het, was het in het begin onduidelijk... of de race van Austin door zou gaan in Amerika. Austin, Texas. Ja. Um, daar heeft Bernie Ecclestone zelf nog even een beetje hulp aangeboden. En gelukkig gaat uh, de race op de Circuit of the Americas Cota gewoon door. En weet je wat het leuke is met die race daar? Dat uh, Taylor Swift komt daar optreden. Oh, nou, dat, dat weet jij dan weer. Ja. Dat wist ik dan weer niet. Nou, dat is geweldig, want uh, ze willen daar dus uh, niet alleen het racepubliek naartoe trekken. Ze willen het zo bekendmaken, zo populair maken... dat ze de, dus de, de zangeres Taylor Swift hebben kunnen strikken oh, om daar op te treden. Nou, dan kunnen we toch mooi zo samen wat leuke feitjes uh, schuiven. Ja. Verder op de kalender zien we dat de Grand Prix van Hockenheim terug is. Vorig jaar was er voor het eerst sinds hele lange tijd geen Formule 1 van Duitsland. Die is dus weer terug dit seizoen. Um, en komen we uit op 21 in plaats van 19 wedstrijden dit seizoen. Een erg druk seizoen. Um, hopen dat de coureurs uh, voor het aankomende seizoen, dus 2017... ook daadwerkelijk een lang genoeg winter gaan hebben om te kunnen testen. Um, dat gaan we zien. Ik ga snel door naar de teams. Um, er zijn een aantal wijzigingen. Ik loop alle teams kort even langs. Um, we beginnen natuurlijk met het team van Mercedes. Uh, ja. de grote kampioen van de afgelopen jaren. Het team wat het beste de hybrid motor heeft kunnen inbouwen in de auto. En daardoor gewoon echt zwaar kampioen is geworden de afgelopen jaren. Uh, Lewis Hamilton is dus inmiddels drievoudig wereldkampioen en gaat dit jaar voor zijn vierde. Uh, en krijgt het zwaar aan de stok net als de afgelopen twee jaren met zijn teammaatje Nico Rosberg. En heel veel mensen die verwachten dat Nico dit jaar echt gaat vlammen en dat het zijn jaar gaat worden. Um, dan gaan we meteen door naar Ferrari. Um, is het eigenlijk de afgelopen twee jaar als enige enigszins concurrerend geweest ten opzichte van Mercedes. Um, we gaan kijken of Kimi Raikkonen ietsje verder naar voren kan komen. Een beetje een dramatisch seizoen afgelopen jaar. Uh, en natuurlijk is Sebastian Vettel daar nog steeds die voor zijn vijfde wereldtitel wil gaan kijken. Um, eerst maar de vraag of de vraag is de Mercedes echt bij kunnen houden. Um, ze hebben grote stappen gemaakt. In de testdagen waren ze veelal het snelst. Dan door naar Williams. Uh, eigenlijk weinig nieuws over het team tijdens de winter. Uh, kwamen tijdens de test niet gigantisch uit de verf... maar zaten er qua snelheid aardig bij. Uh, ja, het is een, uh, een kans voor Toro Rosso en, en bijvoorbeeld Red Bull of Renault... om uh, ja, Williams bij te gaan halen en dat middenveld wat groter te maken. En wie weet zitten er dan podiumkansen in voor onze grote held Max Verstappen. Nou, we hopen dat wel natuurlijk. Daar hopen we natuurlijk op. Daarmee meteen de bruggetje geslagen naar Red Bull. Um, ook dezelfde coureurs, net als alle voorgaande teams. Daniel Fiat en Daniel Ricciardo wederom. Uh, ze rijden dit jaar met een Takoyer-versie van de Renault-motor. En hebben toevallig werd vorige week bekendgemaakt... dat ze een uh, deal met Aston Martin hebben kunnen sluiten. Uh, Aston Martin dus voor het eerst sinds 1960 terug in de Formule 1. En de grote vraag is, hoe gaat Red Bull doen... ten opzichte van het dochterteam, of eigenlijk zusterteam inmiddels, Toro Rosso. Um, Toro Rosso ook dit jaar met Max Verstappen natuurlijk en Carlos Sainz. Grote talent uit Spanje. Uh, veel nieuws gedurende de winter. Natuurlijk de nieuwe 2015-spec Ferrari motor uh, die ongeveer zo'n 60 pk extra moet gaan trekken. Uh, het is de grote verwachting of Toro Rosso wat verder naar voren kan komen in dat middenveld. En eventueel bijvoorbeeld het team van Williams kan gaan aanvallen. Waardoor ze wat meer richting die top 6 gaan. Uh, tijdens de testdagen heel veel kilometers gemaakt. Heel veel rondes afgelegd. Op Mercedes na het meeste zelfs. En uh, ja, het is de grote vraag of ze dit jaar wel goed gaan doen... op Albert Park in Melbourne, uh, zondag tijdens de eerste wedstrijd. Vorig jaar was dat een beetje een blamage voor Max... die op een mooie negende positie lag. En daardoor uh, uiteindelijk geen punten scoorde... omdat zijn motor ermee stopte. Dan gaan we door naar het team of Force India. Dit jaar nogmaals met Nico Hulkenberg en Sergio Perez. Uh, een van de grote concurrenten van Toros van vorig jaar. Uh, niet heel veel nieuws tijdens de wintertesten. Zaten er ook aardig bij. Ehm... Uh, dan gaan we door naar het team van Sauber met Felipe Nasser en Marcus Eriksson. Ook dat team met dezelfde teams, of dezelfde rijders. Uh, erg weinig van gehoord tijdens de uh, wintertest. Uh, gaan ook dit jaar weer met de Ferrari klantenmotor rijden. Alleen dan wel met de 2016-specificatie. Uh, dat is het grote voordeel voor hun ten opzichte van teams als Toro Rosso. Die met dus de 2015-specificaties rijden en dus geen updates kunnen doen. Uh, dus we verwachten dat Sauber tijdens het tweede helft van het seizoen ietsje verder naar voren kan gaan komen. Ik hoop het voor ze. Dan het team van Renault. Um, een overname van Lotus vanaf afgelopen seizoen. rijdt dit jaar met Kevin Magnussen, die eindelijk weer terug is in de Formule 1. Het grote talent van McLaren van een aantal jaar geleden. En hij rijdt samen met Jolyon Palmer, die vorig jaar testrijder was uh, bij Lotus. En die ook voormalig Formule 2 kampioen, of GP2 kampioen moet ik zeggen. Um, wordt veel van verwacht. Toch zeggen de rijders dat het een overgangsjaar gaat worden... maar ze willen uiteindelijk zeer competitief gaan zijn in de aankomende seizoenen. Dus we gaan zien hoe ze dit overgangsjaar gaan uh, overleven. Ik vind uh, die GP2-klasse wel echt geweldig altijd als je ja, op televisie. er zitten heel veel hele grote talenten die ja, allemaal uh, aan zitten te komen. Uh, een mooi voorbeeld ervan is Stoffel van Doornen... die dus dit ja. jaar in Japan gaat rijden in de Super League Formula. Um, dat moet zijn opstapklasse naar de Formule 1 gaan worden. Dat was eigenlijk de verwachting dat hij... Uh, snel bij Mercedes uh, of bij McLaren terecht zou gaan komen. Dat is helaas niet gelukt, omdat de teams met goede rijders zitten. Bijvoorbeeld McLaren, het volgende team op de lijst. Uh, Jensen Button en Fernando Alonso, de twee voormalig wereldkampioenen En eigenlijk een beetje de opa's van de Formule 1... die vorig jaar toch tegenvielen. Uh, de Honda-motor kon het allemaal niet aan. en Ze hebben hele grote stappen kunnen maken deze winter. Veel testkilometers gemaakt met een hoge betrouwbaarheid. Dus uh, de vraag is of de snelheid er nog in zit bij de opa's. Uh, dan komen we aan bij de laatste twee teams. Allereerst het team Haas F1. Het gloednieuwe team in de Formule 1. Um, vannacht werd bekend dat zij zo vreselijk goed voorbereid aan het, team zijn begonnen, of aan het seizoen zijn begonnen... dat ze verwachten dat f 1 best wel hoge over gaat gooien. Ja, jij is... was vannacht uh, diep in de nacht. Ja, was jij ja nog wakker ik heb om, mijn huiswerk uh, voor jullie zitten doen ja. um, Met Romain Grosjean die de overstap maakte van Lotus... en Esteban Gutierrez die voorheen al voor Sauer reed... en vorig jaar testrijder was bij Ferrari. Dan het Manor Racing Team met twee nieuwe rijders. Rio Arianto, de allereerste Indonesiër ooit in de Formule 1... en Pascal Wehrlein, de voormalig DTM-kampioen. Um, hopen voor het team van Manor dat de stap naar de top wat kleiner is geworden. Nou, dan zijn we er bijna. Uh, ik zal eventjes de testdagen van Catalonia uh, vertellen. De afgelopen weken zijn acht testdagen geweest op het circuit van Catalunya en Barcelona. Ja. Um, vooral Mercedes en Toro Rosso die maakten grote raceafstanden. Er werd veel hoge betrouwbaarheid getest. Iets minder op snelheid, maar vooral op de afstanden. Uh, Ferrari zat er dan ook met de snelheid iets beter bij... maar die reden iets minder kilometers, dus dat, dat compenseert weer een beetje. Uh, Pirelli testte daar met de ultrasofts, de nieuwe banden die uh, de Formule 1 gaat gebruiken. En tijdens de test werd bekend dat er een nieuw kwalificatiesysteem gaat, uh, gebruikt gaat worden. Ja, dat en wordt... die vind ik best wel interessant. Ja, zeker interessant. Wordt een, uh, we hadden voorheen natuurlijk uh, Q1, Q2 en Q3... Dat blijft bestaan, alleen ze gaan vanaf halverwege de kwalificatiesessies een afvalronde instellen. Waardoor er elke 90 seconden en daarna elke 70 en daarna elke 60 seconden een rijder afvalt. En uiteindelijk blijft er één over en die staat op pol voor de zondag. Tevens werd er getest met het nieuwe Halo-systeem op de auto. Ze willen gaan kijken of ze de Formule 1 ook dicht kunnen maken qua cockpit. Um, dat natuurlijk alles na het vreselijke ongeluk met Jules Bianchi op Japan een aantal uh, jaar geleden. Die daaraan uiteindelijk is overleden. Dus ze willen gaan kijken of ze daar nog veiliger in kunnen zijn. En de laatste grote nieuws op de testdagen was uh, het andere uitlaatsysteem wat verplicht op alle auto's is. Waardoor er iets meer geluid uit de turboblokken komt. Uh, moet een stukje meer entertainment gaan brengen. Ja, dit weekend dus uh, de Formule 1 op Elbert uh, Park, Melbourne, Australië. Um, al twintig jaar de eerste race in het seizoen. Yeah. Um, nog altijd de snelste rondetijd van Der Michael. Michael Schumacher staat daar met vier keer winst nog altijd stijf bovenaan. Uh, helaas uh, gaat het niet zo goed met hem. Dus uh, ja, we hopen dat daar binnenkort nieuws over komt. Ja, goed. kort even over Max Verstappen dan. Ja, Misschien wel leuk dat we het. Het uh, is al een beetje tussendoor uh, verteld uh, over ja. Max, uh, hoe hij zijn vrije training Hr. heeft gedaan. Ja, nou ja, ik, heb, uh, ik kom zo nog even terug op de vrije training oh, van De uh, Verstappenweken. Uh, ja, de Verstappen weken. <laughs> de overstappen weken inderdaad. Uh, dezelfde auto, uh, nieuwe motor. Uh, eigenlijk een oude motor. Dus de Ferrari spec, die dus zo'n 60 pk extra moet gaan leveren. Uh, ja, dan is het een beetje onderzoek doen naar wat wordt er verwacht van Max. En uh, eigenlijk is het bijna onmogelijk voor de jongen om die uh, verwachtingen te voldoen. Uh, als je kijkt naar wat een Jan Lammers en een Robert Dornbos hebben geroepen... dan denken die dat hij gewoon podiumplekken gaat halen dit seizoen. Uh, en dan is het de grote hoop dat hij dat gaat uh, waarmaken. En natuurlijk de verwachting voor de toekomst uh, gaat Max verstappen naar Ferrari... wat heel erg veel wordt geroepen. En hoe staat Mercedes daarin? We gaan het allemaal meemaken dit seizoen. Ik heb zelf hele hoge verwachtingen van uh, onze Max. Uh, hij is zo cool en zo getalenteerd dat dat goed moet gaan komen. Wat gaat hij de eerste race doen, denk je? Ik denk dat hij zo rond de 65 e plek gaat uitkomen. Als alles mee zit en het, het weer uh, zit of heel erg tegen... waardoor iedereen een probleem heeft. Behalve Max. Behalve Max, want dat is gewoon echt een, een supertalent. Ook en in het, de regen. Is gewoon, het is een regenrijder meer, het vind is ik een, een, Ja, dat heeft hij van zijn vader, hè? Het zijn ja, ja. regenrijders. Nee, zijn vader uh, was een grindbakrijder. Nou, nah, dat is je helemaal waar. Nee, dat Jos, is waar. Jos heeft gigantische dingen gedaan voor de oh, Nederlandse sporten. Als wat dat betreft uh, geen kwaad woord over Jos... <laughs> Dan uh, heel kort nog even over de vrije training van vannacht en het aankomende weekend. Uh, beide sessies enigszins verregend. De eerste sessie was iets droger... Uh, waardoor de rondetijden een stukje sneller waren dan tijdens de tweede vrije training. Max uh, heeft 14 rondes op snelheid kunnen rijden en eindigde op een knappe vijfde plaats. Um, knap is natuurlijk altijd een beetje relatief... want je weet nooit hoe de snelheid erin zit tijdens de vrije training. Dat gaan we morgenochtend pas zien bij de kwalificatie, hoe de snelheden echt zijn. Um, kleine twee seconden achterstand de Lewis Hamilton die op de meest droge stukken het hardste ging... Um, dus Lewis staat meteen bovenaan. En enigszins verrassend waren het de heren van Red Bull... die de top drie compleet maakten. Daniel Kviat en Daniel Ricciardo, die dus 2 en drie eindigden. Oh, netjes. Wel op gepaste afstand van Lewis Hamilton. Ah, toch knap. Ja, zeker. Tijdens de tweede sessie was het wederom Hamilton die de snelste tijden op de natte, volledig natte baan van Albert Park neerzette. En het was Nico Hulkenberg met de Force India die knap tweede kwam op een vijftiende afstand. Uh, Verstappen noteerde deze rondes geen tijden. En uh, achteraf bleek dat het team van Toro Rosso het niet nodig vond om Max nog meer ronden op intermediate tires te laten rijden. Oftewel de regenbanden. Um, Carlos Sainz daarentegen reden wel hard. Werd ook vijfde, dus de Toros zitten er goed bij. Um, maar goed, nogmaals, tijdens de kwalificatie van morgenochtend om 7 uur in Nederlandse tijd gaan we meemaken hoe het gaat. Uh, ik weet niet hoe met jullie zit, ik zit voor de TV morgenochtend. Morgenochtend, 7 uur. 7 uur morgenochtend, zeven nou, uur. Dus lig niet, ik net in mijn remslaan. Niet, niet te laten in de kroeg vanavond, morgenochtend om 7 uur zitten met z'n allen voor de televisie om Maxi aan te, uh, aan te moedigen. En om af te sluiten, zondag, de race begint om 6 uur in Nederlandse tijd. Zes uur Nederlandse tijd. En die is hier in Zandvoort uh, makkelijk te volgen... als jij gewoon Ziggo Televisie hebt. Want het is gewoon op uh, Ziggo Sport, hè? Wordt ja, het uitgezonden. heb ik begrepen, inderdaad. Het wordt op Ziggo Sport uitgezonden. Ik zelf uh, pak al stiekem een livestreampje via Sky Sports. Omdat ik de Engelse commentaren iets, uh, ja. ook leuk vind. Zes um, uur Nederlandse tijd, zondag. Mooi, best wel vroeg. Beloof dus een uh, spannend uh, seizoen te worden voor de Formule 1. Uh, Tim, jij komt iedere week uh, wat nieuws uh, daarover uh, hier vertellen. Jazeker. Nou, ik uh, mag je voor, voor deze week uh, gaan bedanken. Graag gedaan. Dat en uh, volgende week uh, weer Zelfde tijd, dezelfde plek. Ja hoor, zeker weten. Ik uh, doe het ervoor. De, de Euro Breakdown op Rijden. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan snel door uh, met de top 40 en dat doen we met nummer 32. Dit is Maan. I'm waiting for the sun to shine. Doe je. Deze week van 12 naar 32, late, Maan met Perfect World. Geproduceerd natuurlijk uh, door uh, DJ Hartwell. een van uh, Maan uh, Perfect World. Je herkent waarschijnlijk het uh, beetje alweer. Gaan we over naar Sander lijstje, want we zijn aangekomen aan de, de... Nou, we hebben de eerste kwart van de lijst uh, gehad. Aangekomen aan de tweede kwart. Dit is uh, Sander. Al acht weken in de lijst van nummer 40 vinden we de Chainsmokers met Roses. Featuring Roses. En de nummer 39 Adam Lambert met Another Lonely Night. En de nummer 38 Jasmine Thompson met Adore. Al 15 weken in de lijst op nummer 37 Coldplay met Everglow. En de nummer 36 First Aid Kit met My Silver Lining. Al 21 weken in de lijst op nummer 35 hoogste notering is 1 is Adele met Hello. En de nummer 34 Jess Jaslyn met Take Me Home. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 33 is Ariana Grande met Dangerous Woman. En we hebben hem net gehoord op nummer 22, 32, al 7 weken in de lijst. Maan met Perfect World. En nummer 31, Imani met Don't Be So Shy. En nummer 30, al vier weken in de lijst. y'all, featuring Gabriella Richardson met 100 Miles. De, de, de Euro Breakdown op Vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op nummer 29 vinden we dan uh, Major Laser samen met uh, Naila met uh, Light It Up. Wij gaan de nummer 28 draaien voor je plaats. Vijf weken lang in de lijst. Twee, uh, twee plaatsen gestegen is uh, deze week. En dan heb ik ook een met up. Ciara. je so But I'm ready to come, take you away, make you a home. I don't care where you're from, and I don't care where we are. As long as you give it your all so you better get on. re-app re samen met Ciara, met uh, Get Up. Laat hij alweer uh, vijf weken lang in de lijst staan. twee plaatsen gestegen is uh, deze week. De Euro Breakdown. Nummer 27 dan in handen van Ellen uh, Walker. Met het prachtige Faded. Hey, Laat uh, zes weken pas in de lijst. Eén plaatsje gestegen deze week. Nummer 27 dus. Ellen Walker met Faded. Hey, zittenblijvers. Wie dat zijn, dat hoor je zo direct natuurlijk van zonder lijstje. Wij gaan de nummer 24 draaien van deze week. Is in handen van een beller? Ja hoor, de zuidenburen. Jij welke dan? En plaat die je nu, wat is het, vijf weken uit mijn hoofd?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 Zag je naam